إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أيهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله أما بعد Beste mensen, de meest geliefde harten bij Allah subhanahu wa ta'ala zijn de harten die als herkenningstekenen de volgende zaken hebben. Zachtheid, helderheid en overgave aan Allah subhanahu wa ta'ala. Harten die daarentegen te lijden hebben onder valse begeerte, en blinde driften, worden afgeschermd van hun Heer. De verwoesting van het hart, komt door onachtzaamheid, en nalatigheid, en de genezing van het hart, is te vinden in het vrezen, en gedenken van zijn Heer. En wie zijn hart overdraagt, aan zijn Heer, zal rust vinden. En wie zijn hart, stuurloos, door zijn donkere drift te laat drijven van zonde tot zonde zal nooit meer verwarmd worden door de genade van zijn Heer het hart beste mensen kan lijden aan ziekte zoals ook het lichaam kan lijden aan ziekte en zijn genezing dus de genezing van het hart is alleen te vinden in het tonen van beraal en het naleven van de voorschriften van de Heer. Het hart, beste mensen, kan net als een spiegel last krijgen van een roestlaag die alleen verwijderd kan worden door onderwerping aan je Heer. De roestlaag die zich rondom het hart kan vormen, bestaat vaak uit valse begeerten en blinde driften. Wat betreft de houding van de schepselen ten opzichte van deze begeerte en drifte. Deze houding kan opgedeeld worden in drie categorieën. Ibn Al-Qayyim zegt in zijn boek Uddatus Sabirin, bladzijde 15. Qatada heeft gezegd, Allah schiep de engelen met bevattingsvermogen, oftewel met een verstand, maar zonder begeerte. En hij schiept de dieren met begeerte, maar zonder bevattingsvermogen. En hij schiept de mens met een bevattingsvermogen en met een begeerte. Degene wiens verstand het vindt van zijn begeerte, bevindt zich met de engelen. En degene wiens begeerte het vindt van zijn verstand, ...is net als dieren. Degene die zich instort... ...op zijn valse begeerte... ...kan beticht worden... ...kan beschuldigd worden... ...van gebrek aan verstand... ...en gebrek aan hart. Ibn al-Jawzi, rahmatullahi alayhi... ...heeft gezegd... ...de meest onwetende persoon... ...is degene... ...die zich laat leiden ...door zijn lusten. En lusten, beste mensen... Kunnen wij in tweeën opdelen. Kunnen wij in twee categorieën opdelen. Toegestane en verboden lusten. Uit de toegestane lusten. Kan er alleen iets voortkomen. Als het ten koste gaat. Van religieuze zaken. Die vele malen belangrijker zijn. Als men aan de hand van het volgen van zijn lusten. Iets te grootte van een graankorrel. Weet te bereiken, dan komt daar tegelijkertijd een pintar, en een pintar staat voor een enorme hoeveelheid, dan komt daar tegelijkertijd een pintar aan ellende bij kijken. Dat zijn de woorden van Ibn al-Jawzi, rahmatullahi alayhi. En Ibn al-Qayyim heeft wel eens het volgende gezegd, en luister goed naar deze woorden van Ibn al-Qayyim. Hij zegt namelijk, het opbrengen van geduld om een begeerte te bedwingen, oftewel te bevechten, is makkelijker dan het opbrengen van geduld om de gevolgen daarvan te overzien. Want het toegeven aan een begeerte brengt pijn en bestraffing met zich mee. Het ontneemt jou een verrukking die groter is. Het doet kostbare tijd verloren gaan het tast je reputatie aan het verkwanselt jouw bezit het stelt laaghartige mensen in staat om jou met minachting te behandelen het doet jouw baatvolle kennis vergeten het behaagt jouw vijand het snijdt de weg af voor een gunst die op weg was naar jou of het veroorzaakt een litteken die voor altijd bij je blijft. De persoon. Beste mensen. Is zich tijdens het bedrijven. Van een zonde. Niet bewust. Van de gevolgen ervan. Op dat moment. Is hij volledig. In de greep van die zonde. En laat hij zich meevoeren. Door de meeslepende klank. En bedriegelijke smaak. Van die zonde. Maar zodra hij ontvaakt. Uit zijn zonde wordt hij overmand door verdriet en spijt. En moet hij leren leven met de katastrofale gevolgen van zo'n zonde. In een overlevering, zoals jullie allen weten, van al Bukhari en moslim, lezen wij dat deze valse begeerten en blinde driften en omheining vormen rond het paradijs. Ontucht. Het drinken van alcohol, hoogmoed, ribba, hebben zich als muur opgeworpen rondom het paradijs. Om dan het paradijs binnen te komen, moet je over deze omheining komen. Je moet hem vernielen. Je moet hem kapot maken. Met andere woorden, om het paradijs te betreden, dien je eerst de strijd tegen de Shehawet oftewel de blinde driften, te winnen. Je moet eerst die strijd tegen de shahawat winnen. Dwing daarom jezelf om te gaan houden van de zaken die Allah lief heeft. En weet dat wanneer jij jezelf hiertoe dwingt, dan zal Allah als beloning jouw hart werkelijk openstellen voor zijn gehoorzaamheid. En jouw werkelijk de liefde schenken voor het goede en jou het slechte doen verafschuwen als beloning zal Allah subhanahu wa ta'ala voor zorgen dat jij van het goede gaat houden en het slechte zal verwerpen het effect dat het volgen van je blinde driften heeft op je hart is vergelijkbaar met het effect dat gif heeft op het lichaam het stroomt door de aderen. Het omsluit het hart. Het doet het lichaam langzaam aftakelen. Je kunt bijna geen slechte zaak bedenken. Of het is het gevolg van het volgen van de valse begeerte en blinde driften beste mensen. Er is geen zaak die jij kan bedenken. Die jij je kan inbeelden. Een slechte zaak. Of het is het gevolg van... Blinde driften. Van het volgen van je shahawat. Van het volgen van je huwa. Welke zaak heeft bijvoorbeeld Iblis. Uit de genade van Allah doen vallen. Welke zaak heeft het volk van Noor doen verdrinken. Welke zaak heeft ertoe geleid. Dat het volk van de aarde door een rukwind omver werd geblazen. Welke zaak deed het volk van lood van een grote hoogte op de grond neerstorten. Welke zaak deed Karoen en zijn bezit in de bodem van de grond verdwijnen? Je kunt het haast niet bedenken of het is het gevolg van het zich laten meeslepen door valse begeerte, als wellust, als hebzucht, als losbandigheid, als jaloezie, als hoogmoed enzovoort. Een hart dat vol zit met valse begeerten, beste mensen, is een levenloos hart dat geslagen is met blindheid. Een hart dat verzwakt is door het gif van de zonde. Een hart dat verzegeld is. Want het volgen van je valse drichten leidt tot het dichtmetselen van het hart en voert de persoon naar het land van de onachtzamen die nood uit hun onachtzaamheid zullen ontwaken die nood uit hun gafle zullen ontwaken Al-Hassan al-Basri rahmatullahi alayhi heeft wel eens gezegd als reactie op het volgende vers kalla belrana ala qulubihim ma kanu yakziboon oftewel een interpretatie van de betekenis nee maar hetgeen zij plachten te verdienen heeft hun harten bedekt vers nummer 14 hij zei als reactie hierop tussen Hassan en Basri hij zei namelijk het zijn de zonden die elkaar blijven opvolgen totdat het hart door blindheid wordt geslagen als gevolg van die zonde. Anderen hebben weer gezegd: toen hun zonden in hoeveelheid toenamen, werden hun harten daarmee omsingeld. Mogen Allah ons hiervoor behoeden? Degene die zijn begeerte volgt, verblijft in werkelijkheid in hechtenis van de shaitan. Hij is een gevangene die vastgebonden is door zijn lusten. Beste mensen, de meest afschuwelijke gevangenis is de gevangenis van lwa, oftewel valse begeerte. En de meest stevige, boeien zijn die van shehua, oftewel lust. Hoe kan een persoon die zich heeft ingelaten met de zonde nog vooruitkomen? Hoe kan zo'n persoon een stap vooruit zetten? Laat staan zijn weg, vinden naar het paradijs. Wanneer het hart stevig wordt vastgebonden, stevig wordt geboeid, dan is hij ook niet meer in staat de zonde van zich af te slaan. Het hart, beste mensen, is net als een vogel. Wanneer deze vrijheid mag vliegen, dan kan hem niet zoveel overkomen. Maar wanneer deze van zijn vrijheid wordt beroofd en aan de grond wordt vastgebonden, dan is hij niet meer in staat zichzelf te verdedigen. Zoals een lam niets kan doen wanneer deze wordt omgeven door wolven, zo kan een dienaar ook niets doen wanneer de afstand tussen hem en zijn heer ontzettend groot is geworden vanwege de zonde die hij heeft gepleegd. Hoe meer zonde een persoon pleegt, hoe meer of hoe groter de afstand wordt tussen hem en zijn Heer. Bescherming van Allah subhanahu wa ta'ala. Geniet een dienaar alleen als hij godsvrucht bezit. En als hij dicht bij zijn Heer staat. Anders niet, beste mensen. Door het volgen van de begeerten en het volgen van de lusten. Zet men de deuren wijd open voor de shayateen, voor de duivels. Hij stelt daarmee deze shayateen in de gelegenheid om de aanval op hem te openen. Middels het inboezemen van angst, invluisteringen, verdriet, kommer en kwel. Ook zijn ze, dus de shayateen, dan in staat om de persoon de zaken te doen vergeten die voor hem belangrijk zijn zoals daden van aanbidding en ze zijn in staat hem te drijven naar de zaken die schadelijk voor hem zijn zoals het plegen van zonden want door het zich houden aan de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala verwerft men een soort immuniteit het is enigszins vergelijkbaar met de weerstand die het lichaam biedt... aan een bepaalde ziekte. Wanneer deze weerstand komt weg te vallen... dan slaat de ziekte toe... met vernietiging als gevolg. Hetzelfde geldt voor de strijd... die men levert tegen de shayateen. Wanneer hij als een goede diena door het leven gaat... dan zal Allah hem de benodigde kracht geven... om deze shayateen te overwinnen. Maar wanneer hij als een slechte dienaar door het leven gaat, dan wordt hem door Allah niets geboden om de strijd aan te gaan. En valt hij gemakkelijk ten prooi van deze shayateen. Degenen die hun valse begeerten volgen, belanden, beste mensen, in het moeras van verdorvenheid. En ontdoen zich van elke vorm, van kuisheid, gehoorzaamheid, zelfrespect, waardigheid en zelfvertrouwen. De valse begeerten beroven de persoon als hij niet uitkijkt van zijn mens zijn, van zijn waardigheid, van zijn zelfrespect. En daarom is het van belang om deze begeerten te temmen middels de richtlijnen van het geloof. Dit betekent... Dat de persoon zijn eigen nefs, zijn eigen ego moet opvoeden. Hij moet zich de volgende eigenschappen, bijvoorbeeld toe-eigenen. Gods vrucht, vrees voor Allah, vertrouwen stellen in Allah, liefde hebben voor Allah en zichzelf bewust maken van de observatie van Allah. Dat is een zaak die wij allen vergeten. ...van tijd tot tijd... ...dat Allah subhanahu wa ta'ala... ...altijd over ons waakt... ...niets, maar dan ook niets... ...ontgaat hem, beste mensen... ...wanneer... ...een persoon... ...het gevoel krijgt... ...dat een valse begeerte... ...zich meester van hem begint te maken... ...dan moet hij snel... ...ontzettend snel ingrijpen... ...hij moet... ...korte met te maken... ...met alles wat misschien kan bijdragen... aan het versterken van deze valse begeertes. Als het bijvoorbeeld een plek betreft... waar deze valse begeertes aangesterkt worden... dan moet hij deze plek verlaten. Als het een vriend betreft... die jou aanmoedigt in jouw valse begeertes... dan moet je deze ontlopen. Als het een bepaalde situatie betreft... die bijdraagt aan deze begeertes dan moet je deze vermijden. En ook belangrijk is het om je nefs bezig te houden... met het verrichten van daden van gehoorzaamheid. Want als jij jezelf niet bezighoudt met goede daden... zoals een aantal van onze vrome voorgangers hebben gezegd... dan zal je nefs je bezighouden met het slechte. En weet dat de inwoners van het paradijs gevoelens van spijt ervaren vanwege ieder uur dat zij niet hebben gevuld met daden van aanbidding wat te denken van degenen die hun algehele leven hebben besteed aan onzinnige zaken aan zaken zoals gezang gelach vertier muziek amusement uitgaansleven nutteloze films onzinnige gesprekken enzovoort hoe zullen die zich voelen op de dag des oordeels het is van belang dat men nood, maar dan ook nood verzwakt in het bestrijden van de valse begeerten, hij moet deze met alle bemiddelen bevechten, bijvoorbeeld door middel van kennis vergaren dat helpt werkelijk beste mensen, door middel van kennis vergaren, het onderhouden van het gebed ook zo een, die helpt bij het bevechten van de valse begeerten het bijwonen van het gezamenlijke gebed in de moskeeën. Het bijwonen van zittingen van kennis. Het uitgeven van liefdadigheid. Het helpen van anderen. Het zich ontfermen over de weeskinderen. Het zich sterk maken voor degenen die onrecht zijn aangedaan. Het zich in dienst stellen van de gemeenschap. En het allerbelangrijkste is het zoeken van hulp... Bij Allah subhanahu wa ta'ala. Vraag hem beste mensen. En ik wil dat jullie nu goed luisteren. En dat jullie deze zaak ook in vervulling laten gaan. Vraag je Heer om je hart te verstevigen. Vraag je Heer om je op afstand te houden van de zon. Vraag hem om je valse begeertes te temmen. En deze uit je hart te verjagen. Vraag hem om een einde te maken... aan al je twijfels en zorgen. Vraag hem... om je hart te vullen met liefde voor hem... en liefde voor de daden die hem behagen. Vraag hem... om jou te doen behoren... tot zijn rechtgeleide dienaar... die van het geloof... hun levensmotto... hebben gemaakt. Vraag hem... om jou tot een voorbeeld... voor anderen te maken. Vraag hem... om jou nood... maar dan ook nood te schande te brengen en tot de laatste adem over jou te waken. En tot slot vraag ik Allah om onze harten vrij te maken van de valse begeertes. onze harten te verstevigen en de weg voor ons naar het paradijs te vergemakkelijken. Wa subhanak wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa